De beurzen in Europa zijn vanmorgen lager geopend. De AIX stond kort na de opening op 288 punten en dat is 1% lager. In Londen, Frankfurt en Parijs openden de beurzen tussen de 0,8 en 1,3% lager. Veel beleggers zijn teleurgesteld over de uitkomsten van het crisisoverleg tussen Frankrijk en Duitsland. Gevreesd wordt dat het plan voor een centraal economisch beleid binnen de EU niet voldoende is om de schuldencrisis op te lossen.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 Maar ik kon zijn vak blijven uitoefenen omdat het hoger beroep nog loopt. Het weer bewolkt, vooral in de noorden wat regen. Vanmiddag overal droog en hier en daar zon. 21 tot 25 graden wordt het. Morgen veel zon, hogere temperaturen... maar later kans op enkele regen- of onweersbuien. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het laatste nieuws over de brief van het kabinet van de steun aan Griekenland. Zometeen dreigt het pensioenakkoord de vakbeweging te splijten. De Universiteit van Wageningen laat vrijdag honderdduizenden muggen los. De werkdruk in het verpleeghuis is groot... en om de efficiency te vergroten wordt de stopwatch ingezet. Het kan zijn dat we daarmee leren... dat de inspanning van een medewerker duurt 2,5, 3 minuten. Duurt. Dat is iemand naar het toilet brengen, iemand is zelfstandig op het toilet. en dan vervolgens iemand van het toilet halen. Ja, en het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 3,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De FNV, de vakcentrale, is tot op het bot verdeeld over het pensioenakkoord. Binnen de FNV, de koepelorganisatie van die vakbewegingen, laat vooral FNV-bondgenoten van zich horen. Met het nee tegen het pensioenakkoord, met bijmonden van de voorzitter Henk van der Kool, weet u nog. De één na grootste bond binnen de FNV is de APVA-CABO en die houdt zich vooralsnog op de vlakte. Althans, we hebben er nog weinig van gehoord. Gaat nu veranderen. Corrie van Brenk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de vicevoorzitter van de APFACABO die 355.000 leden vertegenwoordigt. Is het wat u betreft ja of nee? Het is nee tenzij. Wat betekent dat nou weer? Dat betekent dat wij zeggen wij uh, zullen onze leden adviseren om nee te stemmen. Als er niet aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. En uh, vooralsnog wordt er niet. Uh, dat is dat de mensen met de laagste inkomens en de zwaarste beroepen hetzelfde niveau AOW moeten houden wat ze nu krijgen op 65... als ze straks toch uh, op 65 stoppen met werken... en dat de werkgevers mee moeten doen in de risicodeling binnen de pensioenfondsen. Ja, daar is eerder ook al over gesteggeld. En het antwoord toen was uh, dat dit akkoord, zoals het nu gesloten was... het beste was ook voor uw achterban, zei uw voorzitter Agnes Jongerius. Ja, maar we zien dat er uh, gelukkig uh, niet alleen bij uh, de twee grootste bonden binnen de FNV commentaar is dat dat breed leeft, ook eh, bij de overheid. Binnen de Kamer zien we reacties, we zien dat bij andere centralen. Dus het geluid wordt breed gehoord. En ik denk dat eh, het akkoord wat er ligt nog niet helemaal af was. Dus er moeten nog wat eh, fijnslijperijen aan eh, plaatsvinden, vinden wij. Dus Jongerius, Wientjes eh, en de leden van het kabinet moeten opnieuw om de tafel om dat akkoord eh, wat u betreft eh, verder af te, af te timmeren. Of ze dat um, wat mij betreft in een achterkamertje doen... of dat ze dat uh, met z'n allen uh, tegelijk doen, dat maakt mij niet uit. Als deze punten maar verbeterd worden, dat maar, is wat wij willen. Maar zij moeten dus om de tafel gaan zitten om dat akkoord te verbeteren. Anders is het wat u betreft ook nee. Ja, dat klopt. Wij hebben echt gezegd nee tenzij. En we gaan dat aan onze leden uitleggen. We hebben nu een aantal ledenraadplegingen eind van deze maand. Als de mensen weer terug zijn van vakantie. En van 1 tot 7 september loopt ons referendum. En tot die tijd hopen we dat er verbeteringen komen. Want anders moet ons nee tenzij een, een definitief nee worden. Juist. Wat vindt u van het optreden van Henk van der Kolk, de voorzitter van Bondgenoten? Wat zou ik daarvan moeten vinden? Henk heeft heel duidelijk laten horen een nee. Zijn achterban heeft ook met 96% nee laten horen. Dus het wordt wel binnen bondgenoten breed gedragen. En um, ja, er zitten kritiekpunten op en die zijn niet uh, onterecht, dat blijkt. Maar wat vindt u van zijn optreden? Vindt u, vindt u dat hij scherp genoeg was of te scherp? Nou, laten we zeggen dat de toon van FNV-bondgenoten heel scherp was. Dat is onze toon niet. Maar we begrijpen het wel dat als je tegen uh, iemand in je grote FNV-familie zegt... ja, jij staat alleen en we luisteren niet naar je, dat de toon dan wel verhardt. Dat begrijpen we wel. Ja. En um, laat ja. ik zo zeggen... Ja? Nee, gaat uw gang. Nou, onze toon is de nee, de nee tenzij, omdat ja. we graag de brug willen slaan... tussen het definitieve nee en um, het ja-mits van vele anderen. En we hopen dat de geluiden gehoord worden... en dat er dus ook gehoor gegeven wordt aan die oproep. Ja. Van verbeter nou deze punten, dan wordt het een ja. Ja, en als dat niet gebeurt, dan zegt u, dan zijn wij uh, gehouden aan het nee. En dat betekent dat de twee grootste bonden van die vakcentrale nee zeggen. Dan laat u uw voorzitter in uw hemd staan. Nou, volgens mij heeft Agnes prachtige hemden aan, daar twijfel ik niet aan. Maar is het wel de ik bedoeling dat gezien. we met elkaar verder gaan? Nee, ik ook niet. Nee. Um, het gaat erom dat we met elkaar afspreken over zo wat zou nou verbeterd moeten worden. En ook binnen de vakcentrale is er zeker het geluid van het zou best beter mogen. Ja. Ze geeft het ook niet een... En toen was de verbinding. Dus wat mij betreft geven wij aan wat er beter moet zijn... Ja. En dat, uh, uh, dat hebben we nu neergelegd. En ik hoop dat het federatiebestuur daar dan ook mee aan de slag gaat. Maar mevrouw van Breek, u bent ook niet van gisteren. Jongerius heeft daar met heel veel verve dat akkoord zitten te verdedigen. Die heeft gezegd, dit is, ik heb het zo gemaakt dat ik het goed kan uitleggen. Ook aan de jongere generaties, uh, ook aan mijn achterban, de, uh, ook voor de zware beroepen. Uh, dus zij heeft zich daar persoonlijk aan verbonden aan dat akkoord. Als u daaraan gaat mogelen en het blijft een nee, dan is haar positie toch echt zwaar onder druk. Nou, ik geef toe dat het helemaal niet, niet makkelijk is. Dit hele dossier is. Wij hebben uh, geen tot conclusie gekomen ah, dat ja, na ziek. afloop van. Ja, u viel even weg van Ja, U hoort ja. mij nog. Ja, zeker nu wel wel. Oh, excuses. Um, het is voor ons allemaal best een moeilijk dossier, maar achteraf, nadat het akkoord klaar was, kwamen ook alle netto berekeningen binnen en ja. bleek toen pas dat alle lagere inkomens er 6% op achteruit gaan. Dan kan je niet zeggen van, ja, we zijn nog steeds tevreden. En ook als we zien hoe werkgevers uitleggen wat zij verstaan onder premiestabilisatie, dat ze zeggen, ja, maar zodra er een risico is, moet je niet meer bij mij binnenkomen of aankomen kloppen. Ja, ja dat kan niet. Als je met z'n tweeën uh, de verantwoordelijkheid neemt voor pensioenen, ja. moet je ook met z'n tweeën de lusten en de lasten delen. Goed, als ik u goed begrijp, gaat u de leden raadplegen. Eind deze maand uh, weten we dan hoe de vlag erbij. Hangt en dus hebben de onderhandelaars nog een maand de tijd om te morrelen aan het akkoord. En anders is het een nee. Klopt. Op 9 september dan zijn de bondsraden van de drie grootste bonden. Zowel van bondgenoten van Abfacabo FNV en van FNV Bouw. Allemaal tegelijk op 9 september. Die nemen daar het definitieve besluit. Um, waarbij ze natuurlijk um, alle adviezen van een referendum meewegen. Ja. Maar tot 9 september liggen er nog kansen om dingen te verbeteren. Goed, deadline voor u 9 september. Als het dan niet beter is, blijft het nee. Klopt, dank u wel. En ik dank u. Met excuses voor de haperende verbinding. <middels>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 De werkdruk in de verpleeghuiszorg is groot, dames en heren. Met steeds meer mensen moeten meer bewoners worden verzorgd. Steeds minder mensen, moet ik zeggen, moeten steeds meer bewoners worden verzorgd. Om de efficiency te vergroten, wordt nu de stopwatch ingezet. Een begeleid-wc-bezoek mag zo'n drie minuten duren. Het Zonnehuis. Het verslag is van Roy Heerkens. De reportage werd eerder uitgezonden in november 2011, staat hier, dat lijkt me, november 2010. Vannacht is de arts daarvoor geweest. Die is gestopt met de fentanylpleisters en gestopt met de zuurstof. In plaats van de fentanylpleister is die gestart met uh, Dormica Morfine, 5 milligram. Roland Lamijn, afdelingshoofd hier. Het is nu rond 7 uur. De overdracht vindt nu plaats. Ja, dat klopt. Uh, de bijzonderheden van de afgelopen nacht, de afgelopen periode, uh, worden zeg maar, besproken... Alle mensen die moeten nu klaargemaakt worden om bijvoorbeeld naar therapie te gaan. Is dat een race tegen de klok? Dat is absoluut uh, de dagelijkse race tegen de klok. Die ziet er elke dag wel anders uit. Maar dat blijft altijd wel een puzzel. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk de druk die uh, die mensen dan, uh, dan met zich meekrijgen. Zal ik deze twee dan doen? Mag u deze doen? Eén ben met ook doen hoor. Ja? Maar je hebt hier nog een arm? Ja, nu allebei even. Als je. nou vorm een die nog niet. Probeer er eens eentje aan. Een lange gang met kamers aan zijden. Meestal bewoond door twee cliënten. Verpleegkundigen en verzorgenden lopen in en uit de kamers. Gehaast. Iedere ochtend is het weer een race tegen de klok om iedereen op tijd aangekleed te krijgen. Het lijkt wel productiewerk. De werkdruk is groot. Je merkt gewoon dat je meer patiënten hebben en minder uh, mensen op de vloer om te werken die die mensen kunnen helpen. Ja. Nicole Oosterlee is verantwoordelijke verpleegkundige hier op de afdeling revalidatie in het Zonnehuis. Nou ja, wij zitten natuurlijk op een revalidatieafdeling en in een nee. drukkere tijd... Oh. dan kan je gewoon niet 'smiddags bijvoorbeeld even lopen met de mensen om te oefenen. Kijk, nu gaan ze naar de visio, maar het is wel belangrijk dat wij die taken wat hun daar doen ook overnemen hier... Ja. Elf s morgens met het wassen. Dat iemand zijn bovenlichaam uh, zelfstandig kan gaan leren wassen. dan Dat je dan geen tijd hebt. En dat je het zelf gaat doen. Wat het sneller gaat? Ja, zeker. Ja. Dus jij voelt wel echt een bepaalde tijdsdruk. Ja, zeker. Ja. ja. Je hebt een bepaalde tijd. Zeker de ochtendzorg natuurlijk. Want ja, de mensen willen toch altijd wel op tijd uit. Ze willen ook eten. Ze moeten ook de medicijnen krijgen. Je kan niet om half twee nog iemand gaan wassen. S'middags. Dus dat is wel... Uh, ja. Dus het is voor... Met name de ochtendploeg, iedere ochtend weer een soort race tegen de klok. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, dat betekent dus dat je met vijf mensen, eigenlijk 45 bewoners... je ja, moet verzorgen en zo, ervoor moet zorgen dat ze aangekleed zijn, gewassen zijn... en uh, aan de ontbijttafel kunnen zitten. Oh. Ja, zeker. Nou hebben wij hier het geluk nog wel dat we een hoop stagiaires oh. hebben en leerlingen... die ook wel bepaalde dingen mee mogen helpen. Maar ja, ook die meiden hebben begeleiding nodig. Dus daar zit je dan ook nog wel mee. He? Lekker hapje eten nu? Ja, een motoramp, beschrijving, nee, beschrijd. Waarom bescheid kom ik eruit? Waarom bescheid komen ik eruit? Ja, hebben we dan een video nog. Ze heeft ja. Dan Geef je daar toch aan dat u wat later wilt komen? Ja, dat en ja. hoe, va hoe vaak in kunt u tien, douchen ja. in de week? Nou, één of twee keer. Als we mee? tijd hebben hoor. Ze hebben niet altijd tijd Ze hebben nog meer te doen. Nou, ze zijn weinig zusjes. Ze hebben wel een paar bij moeten komen, hè. Nederland vergrijst, we worden ouder en blijven langer gezond, maar vroeg of laat komen we in aanraking met de zorg. De kosten voor de oudere zorg stijgen explosief. In Verpleeghuis het Zonnehuis in Vlaardingen wordt daarom op dit moment precies in kaart gebracht hoe lang een handeling mag duren. En dat kan niet anders dan met een stopwatch achter de verzorgers aan. Voor een begeleid-wc-bezoek staat drie minuten. Het kan zijn dat we daarmee leren dat de inspanning van een medewerker 2,5, 3 minuten duurt. Dat is iemand naar het toilet brengen. Iemand is zelfstandig op het toilet. Dat kan voor veel van onze bewoners nog. En dan vervolgens iemand van het toilet halen. Dan kan je natuurlijk denken, de toiletgang duurt 10 minuten voor de cliënt. Maar dat is niet automatisch voor de inspanning van de medewerker. Die kan iets in de omgeving ook nog voor een andere cliënt doen. Mark Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zorgcombinatie Nieuwe Maas. Het komt mij ook wel over als een zeer klinische en cijfermatige wiskundige benadering... terwijl je te maken hebt met mensen. Dat klopt. Dus het moet ook niet de insteek zijn voor die hele klinische benadering... maar het moet er gaan van wat kunnen we daaruit leren. En misschien sluit dat heel goed aan bij wat wij al denken, wat onze perceptie is. Maar het kan ook zijn dat we... Ja, onze verwachtingen ook kunnen veranderen... en dan de juiste keuzes gaan, uh, gaan maken. Hebben we verder nog wat nodig? Oh, nee. Er is te weinig tijd. De basiszorg, wassen, aankleden en helpen bij het eten... dat gaat nog net. Maar even zitten om een praatje te maken zit er echt niet in. Ja. Vraag jij jezelf wel eens af... Van, uh, zou ik mijn eigen moeder of vader hier uh, op de afdeling willen hebben? Ja, zeker, ja. Op welke conclusie kom je dan? Nee, nee, en niet omdat de zorg niet goed is. Maar omdat je gewoon weet hoe het gaat natuurlijk. Een keer in de week ze. En weet je, dat soort dingetjes allemaal. Ja. En ja, het is gewoon heel lastig om hier te zijn. En dat is voor iedereen denk ik. En ik denk als het dan je moeder of je vader is. Dus dat is het helemaal ook. En je weet hoe het werkt. Dus dat wordt wel heel lastig. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. En vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland. Straks, universiteit veroorzaakt opzettelijk een muggenplaag. Eerst het ochtendhumeur van Koos Postema. De zon schijnt nog zwak, maar begint het park waarop ik uitkijk toch al te omarmen. Het is heel vroeg. Waarom ben ik al op? Omdat ik vroeg wakker word. Ook na een dag Middellandse zee en strand met kleinkinderen inbegrepen. Ja, ook dan. Ik zit en kijk teletekst. Schuldencrisis. Niet mijn schuld, denk ik. Is er misschien ook nog een staatsman... die voor wezenlijke verbeteringen kan zorgen in Europa? Ik zap in de doodstille ochtend in Zuid-Frankrijk. Een dierenfilm. Een Leeuwin hangt aan een buffel. Hij schudt zijn kop, maar zij laat niet af. Ik zap weg. Er zijn toch ook aardige dieren? Neem de vele mussen... die rond de strand eettafels hippen hier in Zuid-Frankrijk. Mussen... Tijden niet gezien in Nederland, maar hier, in de Côte d'Azur, struikel je erover. Ach, dat is een lelijk beeld. Je struikelt niet over een mus. Alleen een mus zou kunnen struikelen over een mus. Want concurrenten zijn het bij het leven. Wij voeren ze wat kruimeltjes en mijn vrouw suggereert... dat je Nederlands tegen ze kunt spreken, want zij vermoedt... dat ze naar de Côte d'Azur zijn gevlucht. Hele kleine asielzoekertjes zijn het eigenlijk. Laat Sarkozy het niet horen... Die sluit Schengen of geen Schengen meteen de grenzen, zelfs voor vluchtende mussen. Het blijft maar vroeg. Mijn vrouw slaapt haar gezonde, mooie acht uren. Het is nog te vroeg om het ontbijt te gaan maken. Ik sap maar weer wat. Daar hangt de Lewin nog steeds aan de buffel. Hij trapt haar, en ja, ze neemt dood op de benen. De buffel gaat er zelfs achterna. Televisie uit. Krant van gisteren. Weggelegd. Straks weer naar de zee. Naar dat kleine jongetje dat mij zijn schep net laat zien... waarin ik geen en hij wel degelijk een vis ziet. Daar zijn ook de twee kleinzoons. Ze stappen in grote autobanden... en worden door een motorboot razendsnel de blauwe Middellandse Zee ingesleurd. Ze keren schaterend terug. Kijk, zo'n dag... Die kan ik nou helemaal aan. Nou, Kost posten maar morgen. Het ochtendtumeur van Henk Spaan. En dit is Joni van Julian Velaar. Diep in mijn darkest tower. That's when I feel the power. That's when I know.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 Joni, het is vier minuten voor half elf. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan deze week een muggenplaag veroorzaken. Niet zomaar één, maar met vele honderdduizenden muggen. Daar kunnen planologen hun voordeel mee doen. Piet van Donschot, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent onderzoeker van Altera, dat is het kennisinstituut van de Wageningen Universiteit. Bent u gek geworden? Nee, helemaal niet. Uh, <laughs> misschien uh, dat de media een beetje gek worden daarvan, maar... Uh, maar wie, nee, gaat nou, uh, wie gaat er nou honderdduizenden muggen op ons loslaten? Ja, dat... Dat gaan we dus niet echt doen. Ah. Dat is niet helemaal de juiste beeldvorming. Wat gaat u dan wel uh, doen? We gaan dus een, een kleinschalig experiment doen, waarbij we een, een aantal muggen uh, vrij laten. Uh, die hebben we opgekweekt. En uh, die uh, laten we in een gebied van uh, ongeveer 500 bij 600 meter. Dat is ook een maximale gebied waarop ze zich kunnen verspreiden. verspreiden. Dus dat is de schaal ook waarop het experiment plaatsvindt. En waar is dat? En dat is uh, ten uh, noorden van Wageningen. Ja. Wonen daar mensen? Nee, daar wonen geen mensen. Ah. En het is ook heel ver van de bewoning af. Ja. Dus, en de muggen, uh, uh, die we, de hoeveelheid die we loslaten op de schaal waarop we meten, is, is zodanig dat. Uh, dat wij denken dat binnen de helft van de traal de muggen al gevangen zijn. En die muggen die nog iets verder vliegen tot aan de randen van ons uh, proefveld, het is universitair uh, terrein, ja. die, uh, die zijn zodanig laag in aantal dat... Uh, dat is nog niet uh, 10% van wat op een gemiddeld terras op dit moment voorkomt bij een woning. Ah, zeg, uh, en u doet het allemaal voor de planologen, wat hoopt u te bereiken ja. met het onderzoek? Nou kijk, de vraagstelling is, uh, is erg duidelijk eigenlijk. We, we leggen op dit moment een aantal waterbergingen en moerasgebieden gebieden aan om water te bergen. Ja. Dat doen we om, uh, om die zomeneerslagen die heftige buien op te vangen, zodat niet onze kelders en onze straten enzovoort steeds onderlopen. Ja. Met de klimaatverandering wordt dat zelfs nog wat erger in de toekomst. Ja. Uh, dat betekent dat we eigenlijk allemaal tijdelijke wateren aanleggen in de zomer. En dat is een ideaal habitat voor muggen. En dan zouden we het water kwijt zijn maar de muggen krijgen. Nou, dat willen de veel bewoners niet. Die hebben daar ook duidelijk vragen over gesteld. Ja. En daaruit is aan ons door het dienstlandelijk gebied de vraag gesteld van... Uh, en hoe ver uh, moeten nou uh, die moerasgebieden van uh, die waterbergingsgebieden van de bewoning liggen, zodat de omwonenden ook geen last van muggen krijgen? Juist, dus eigenlijk wilt en u uitzoeken. U eigenlijk wilt u uitzoeken hoe we wel lekker aan het water kunnen wonen zonder dat we last krijgen van muggen? En hoe we in onze bebouwde omgevingen die hebben we toch erg veel van in Nederland, ja. uh, onze water toch kwijt kunnen zonder dat we een nieuwe overlast creëren. Goed, twee dingen kort nog. Uh, uh, hoef... Zijn er voldoende muggen? Want het was koud, te, te koud en er zijn heel veel larven doodgegaan, heb ik begrepen. Ja, dat heeft u goed begrepen. Dus er, er zijn zeker bij ons, ook in ons experiment, een aantal uh, deel van de larven doodgegaan. Dus we zullen het experiment ook met minder ja. muggen gaan doen. Dat betekent dat we waarschijnlijk zo'n 10.000 hebben, maar 10.000 op, uh, op onze oppervlakte betekent dat we nog niet één mug op zes vierkante meter hebben, dat is dus heel weinig. Ja. Uh, desalniettemin uh, het, het experiment is ingezet en dat is het probleem van een bioloog altijd. Je ja. bent een beetje afhankelijk van hoe de, hoe de natuur zich gaat gedragen en ja. hoe het weer zich verloopt. Goed, tot slot, uh, de vraag van de, de interdacteur van dit programma. Hoe kan het dat een dier dat zijn prooi eerst tot waanzin drijft, met zijn gezoom evolutionair gezien zo succesvol zijn? Dat is een hele goede vraag. Ja, heb je ook uh, het antwoord? Uh, ja, het, het antwoord is erg simpel. Uh, snel uh, zijn... En uh, met veel. En steekmuggen ontwikkelen zich in tien dagen. En uh, ze leggen ieder 300 eieren. Dus die ontwikkelen zich in hele korte tijd tot hele grote dichtheden. Ja. Waardoor er altijd enkele overleven. En dat is evolutionair een, een heel succesvolle strategie gebleken. Juist. En uh, daar doet u dan weer uw voordeel mee met dat onderzoek vrijdag. In het, uh, ja. Om de panelogen beter van dienst te kunnen zijn. Piet van Donschot, ik dank u wel. Graag het is bijna half elf, dames en heren. Nog geen nieuws, voor zover wij weten, vanuit Den Haag. van die brief van het kabinet. Later daarover meer. Misschien heeft Torald zo zometeen meer nieuws. Uh, nog niet? Op dit nee, moment hoor. nog niet. Nee. Eerst, nou gaan we snel naar de bus van Primetime. Want daar zit Ebro Oemer al ongeduldig te wachten. Waar ben je vandaag? Wat ga je doen, Ebro? Goedemorgen. Goedemorgen. Sven, ik ben met gevaar voor eigen leven naar Goes gereden. Want ze rijden als gek op de A17 A58. En Heus, mijn rechtervoet, weet het gaspedaal echt te vinden. Maar gelukkig heb ik nu de burgemeester van Goes hier in de bus. Wat hij komt vertellen, hebben we het straks over. Hij heeft lekkere bolussen meegenomen. Daar ga ik van genieten. Maar eerst nu voor jullie het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De haven in Rotterdam heeft nog weinig last van de angst voor een recessie. De overslag is in het afgelopen half jaar met 1% gegroeid. Er was weinig handel in ruwe olie, maar wel nam de overslag van containers flink toe. De beurzen in Europa zijn lager geopend. De AIX stond kort na de opening op 288 punten. Dat is 1% lager. In Londen, Frankfurt en Parijs openden de beurzen rond de 1% lager ook. Veel beleggers zijn teleurgesteld over de uitkomsten van het crisisoverleg gisteren tussen Frankrijk en Duitsland. In de Oosterschelde is het lichaam gevonden van een Belgische duikinstructeur die al tien dagen werd vermist. Het lichaam is vanochtend gevonden in Gorishoek in Zeeland op een afstand van twee kilometer van de plaats van het ongeval. De Belg van 55 viel op 7 augustus van een boot toen hij net na een duik vermoedelijk onwel was geraakt. En in Markelo in Overijssel is vannacht een pinautomaat opgeblazen. Daarbij is geld buitgemaakt. Maar hoeveel is niet bekendgemaakt? Politie weet nog niets over het aantal daders. En ook niets over de auto die in Markelo is gebruikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Met Ebro Oemar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar en het Randstadmeisje heeft vandaag de verre tocht gemaakt naar Goes. We hebben een heerlijk eentje gereden en we zitten hier op het plein voor het stadskantoor. En in de verte zie ik de huisjes van de asielzoekers. We gaan, vandaag over de, we gaan het vandaag hebben over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. En er zijn gemeenten die ze met open armen ontvangen en dat zijn vooral gemeenten buiten de Randstad. Nou en zou je zeggen. Een verblijfsvergunning in Nederland en een dak boven je hoofd. Wat wil je nog meer? Onze stelling van vandaag is, we hebben asielzoekers nodig en met name in de krimpgemeenten. De stelling van onze dictatoriale CQ-communistische uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat ook vooral. U kunt bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar premtime.ntr.nl. Of twitteren naar apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's prim! We staan hier bij het stadskantoor in Goes... tegenover het uh, asielzoekerscentrum. Het heeft iets tegenstrijders. Asielzoekers in een extreem blank stukje Nederland... waar ik echt uh, vrijwel geen uh, gekleurde Nederlander zie. En dan denk ik, ja, doe die asielzoekers toch allemaal uh, in de Randstad? Uh, hier, uh, ja, hier in Goes valt het allemaal zo op. En de burgemeester René Verhuls denkt er toch anders over. Zijn gemeente stelt jaarlijks 12 woningen voor asielzoekers beschikbaar. En wat hem betreft mogen dat er best meer worden. We gaan zo meteen met hem praten, maar ik heb nu eerst aan de telefoon Mabarai Gaschner. Goedemorgen, meneer Gaschner. Meneer Gaschner. Ja? Goedemorgen. Ik heb begrepen dat... Het? <laughs> ik heb begrepen dat u uh, twee jaar geleden... U bent als, als asielzoeker naar Nederland gekomen. Ja. En waar uh, komt u vandaan? Waar komt u vandaan? Uh, ik kom uit Bhutan. En waar woont ik u uh, nu? Waar woont u nu? Sorry? Waar woont u nu? Uh, ik woon in uh, Elst. U woont in Elst. En is dat waar u wilde wonen? Of wilde u liever in de grote stad wonen? Uh, ik woon uh, in de vuurhuis. Ja. En uh, was u blij toen u in Elst kon wonen? Of had u liever in Amsterdam ja. willen wonen? Nee, ik wilde uh, in Elst wonen. Maar uh, ik heb niet een uh, studie uh, gevonden in uh, Eindhoven. Ja. Dus ja, straks moet ik verhouden. Maar mijn familie wil hier wonen. En het bevalt u in Elst? Ja. Ja. Prima. Was u verplicht om daar te gaan wonen? Ja, het is wel een verplicht toen wij in Amersfoort, in Asus, wonen. Maar nu is het... Wij zijn echt blij om uh, uit te wonen. Dank u wel, meneer Gassner. Uh, goed om te horen dat, uh, dat het ook zo kan werken. Dat je verplicht kunt wo worden om ergens te gaan wonen. En dat het uh, toch goed kan uitpakken. We gaan even verder naar de muziek. Ik zie hem nog uh, voor me, John Travolta. Onze stelling van vandaag is, we hebben asielzoekers nodig en met name in de krimpgemeente. Ik ga daarover praten met René Verhulst, de burgemeester van Goes. Goedemorgen, meneer Verhulst. Ja, goedemorgen. Welkom in Goes. Dank u wel. Wat fijn dat u ons hier wilde uitnodigen. Ja. U bent hier wel erg gastvrij, geloof ik, hè? Ja, ja laat ik, iedereen is welkom uh, in Goes. Laat ik vooropstellen dat wat u zei van laat alle asielzoekers maar naar Goes komen, dat ik dat niet heb gezegd. Ik heb gezegd, het is goed dat er wat meer dwang komt bij huisvesting van, uh, van asielzoekers. Ja, maar u stelt um, uh, ook wat meer... U zou willen dat er wat meer asielzoekers naar nou groes komen. Dat heb ik wel begrepen. Nou, we hebben hier een AZC, kijk. En als je zegt van, laat de asielzoekers of laat er meer komen. Dat lokt altijd verkeerde reacties uit. En terecht, wat ik heb gezegd is, wat meer dwang bij huisvesting. Ja, wij van uitgeprocedeerde dus, asielzoekers gaat nou, het dan over? Nee, het, het gaat over mensen die een verblijfsvergunning ja. hebben. Daar gaan wij als gemeente niet over. Maar het Rijk geeft hen een vergunning. Ja. Die kunnen hier blijven in Nederland en die moeten een woning hebben. Die gaan nu zoeken en zoeken en zoeken. En er komt meer dwang. Er wordt op een gegeven moment gezegd van, nou, hier is een woning en neemt u die maar. En ik vind dat een goede zaak. Ik denk als er asielzoekers zijn die hun verblijfsvergunning hebben, die hier kunnen blijven, die hier willen werken, dan uh, kunnen ze in een kleinere gemeenschap, denk ik, soms beter terecht dan in, uh, in de Randstad. Er is, hier, er is hier werk, we zijn overigens geen krimgemeente. Maar er is hier werk en ook in de omgeving. En dan denk ik dat ze, wanneer ze willen werken. en zich verder gewoon zoals iedereen gedragen. dan denk ik dat ze uiteindelijk beter kunnen integreren dan in de randstad. Ik vind het wel opmerkelijk dat u zegt: van er is hier werk en we kunnen uh, mensen gebruiken hier. Wat vindt de lokale bevolking daarvan? Denken die niet van: ja, er is werk, dat is voor ons? Want het nou, is, zijn moeilijke tijden. Nou, Dat is verschil. Natuurlijk krijg je een reactie schiet ze maar in de knieën en weg met die lui. Uh, maar er zijn ook uh, mensen die zijn heel positief. Vergeet ook niet dat je hier in, uh, in Zeeland over het jaar enige duizenden Oost-Europeanen hebt... die hier werken uh, in het sloeggebied, in de techniek en mm -hmm. in de fruitpluk. Uh, en die gewoon, die gewoon nodig ook, uh, ook zijn. En elke gemeente is verplicht om een aantal woningen uh, ter beschikking te stellen voor uh, asielzoekers met een verblijfsstatus? Dat klopt, dat geldt voor heel Nederland. Ja. Elke gemeente heeft zo'n taakstelling, uh, zo heet dat, uh, ook, ook, ook, ook groes. En je ziet, wij voldoen aardig aan die taakstelling, maar een, voor een aantal zeer of met name kleinere gemeenten, maar dat geldt ook in het hele land, is het heel moeilijk om aan die taakstelling uh, te voldoen. En wat bedoelt u met taakstelling? Dat is het aantal huizen dat beschikbaar komt en waar... Mensen worden dat gehuisvest? Klopt. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning uh, krijgt en hij wil een woning, dan wordt die woningzoekende zoals iedereen. Ook ja. dat geeft soms wel scheve gezichten, natuurlijk. Ja. Uh, krijgt een urgentieverklaring en uh, dan, moet je daar, dan bied je daar woningen voor uh, aan. Dat gebeurt in heel Nederland, dat ben je verplicht om te doen. En de omvang van het aantal woningen, waar is dat op gebaseerd? Hangt af van de omvang van, uh, van de gemeente. En hoeveel heeft gemeente Goezer? Wij hebben er, uh, het gaat ons nog om een taakstelling om 28 mensen te, huis, uh, te huisvesten. Dus geen mensen, maar woningen. Ik heb een uh, beller aan de lijn. Mevrouw Wolf, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Ik, ik begrijp helemaal het enorme probleem dat nu weer uh, geschapen wordt. Uh, dat begrijp ik helemaal niet. Ik bedoel, het lijkt mij voor een asielzoeker sowieso fantastisch dat hij asiel aangeboden krijgt. En dat hij, in welke ...plaats in Nederland ook... Uh, ...moet accepteren waar hij woont... ...en wat het werk betreft. Het valt mij dus vaak op... dat, er, dat, dat ...en ik pleit ervoor... ...dat asielzoekers ook werk... Uh, ...krijgen... Hè, dat, hè, ...dat is ontzettend goed ook... ...voor, voor hun algehele welzijn... ...maar hè, dat maakt toch, het zou toch heel zot zijn... ...als iedereen in de Randstad... ...of in Randsteden geplaatst zou worden... Hè? ...dat is toch een bizar iets... ...je moet het gewoon zo gespreid mogelijk... ...een, een, een oplossing zoeken... Meneer Vuls, nou, het is toch van de zotte dat, om ze uh, overal maar nee, om ze in de rand wat te willen zetten? Nou ja, dat is precies wat ik zeg. Mevrouw heeft gelijk. Er komt dwang vanuit het Rijk voor huisvesting van asielzoekers. Krijgt straks een aanbod. Dit is uw woning. Accepteert u die niet? Dan moet u dat zelf maar uit, uh, uitzoeken. Dan zoeken we niet meer verder uh, voor u. Maar het dus klinkt ook wel communistisch ergens. Hè? Want, uh, er is dwang. Dit is uw woning. Een beetje dwang kan nooit kwaad, denk ik. Er zijn nog meer mensen op zoek naar een, naar een woning. Je hoeft de asielzoeker ook weer geen geprivilegeerde positie te geven. Die is een woningzoekende, net als iedereen. Als hij of zij een verblijfsvergunning heeft. En als je dan een aanbod krijgt en je zegt van ik doe het maar niet. En COA gaat weer zoeken, dan is dat lastig. Het is een proef overigens vanuit het Rijk met die dwang. Ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat werkt. En ik heb steeds gezegd waarom zou je het in Zeeland ook eens niet proberen. Mevrouw Wolf, de burgemeester, is het helemaal met u eens. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, dank je. Ja. Wat ik me afvraag, meneer Vulst, ze krijgen een woning, uh, asielzoekers. Krijgen ze er ook een baan bij? Nee. En um, u zegt er is werk. Hoe gaat dat dan in zijn, uh, in zijn werk? Uh, kijk, De gemeente gaat niet over het werk. Iemand moet natuurlijk zelf werk, ja. uh, werk zoeken. Maar u zegt ook, ik wil ze graag hebben, want we hebben hier werkgelegenheid. Ik, ik denk dat werk heel essentieel is uh, voor, voor, voor iemand als hij, hier, uh, als hij hier blijft. Ook in de ogen van de omgeving uh, natuurlijk. Er zijn hier over het jaar uh, nogal wat Midden- en Oost-Europeanen in allerlei takken van sport. De akkerbouw, de kassen, fruit, uh, techniek. Tijdelijke werkgelegenheid is het uh, Maar tijdelijk is vaak maanden en, en maanden. En ze zijn soms ook moeilijk uh, te vinden. Dus voor een asielzoeker die zich hier zou vestigen, en het gaat natuurlijk nooit om grote, grote aantallen, want zo graag is die, is die taakstelling niet, en die wil werken, is het redelijk makkelijk om werk te vinden. Makkelijker dan in de Randstad, schat ik in. Ik heb uh, meneer Burger aan de lijn. Goedemorgen, meneer Burger. Zegt u het maar. Hallo. Hallo, meneer Burger. Ja, mag ik het zeggen? U bent in de uitzending, u mag het zeggen. Oh, oh. nou, mijn vraag is heel simpel. Waarom hebben wij die, die mensen nodig? Op welke basis? Alleen om, om onderhouden, om de mensen gewoon uh, geld toestoppen en enzovoort. Enzo. welke basis hebben we het nodig? Op welke kan basis? Ik zit mij vragen. U vraagt zich af waarom wij asielzoekers nodig hebben. Wat is ja, de basis daarop, ja, ja, meneer uh, Verhulst? Waarom hebben we, we, we hebben eigenlijk asielzoekers nodig? Ja, ik ben niet van het landelijk asielbeleid natuurlijk, maar er is een landelijk uh, beleid. Dat er uh, asielzoekers komen, dat er ook mensen wanneer ze niet terug moeten een verblijfsvergunning uh, krijgen. En daar heb je als gemeente dan mee te maken. Want die komen gewoon als woningzoekenden op de lijst uh, te staan als ze in een gemeente willen blijven. Dus ja, het is rijksbeleid wanneer iemand hier mag blijven. Als hij blijft is hij voor de gemeente een uh, woningzoekende. En als meneer zegt waarom zijn ze nodig? Ja, dan moet hij zich tot het Rijk uh, wenden, tot het parlement. En zeggen we hebben ze volgens mij niet nodig. Dan moet hij die discussie daar maar beginnen. Hoort u dat, meneer Burger? U moet in Den Haag zijn, niet bij de burgemeester. Er wordt alles doorgeschoven, doorgezonden naar de Rijk Nee, U als burgemeester, u bent verantwoordelijk binnen uw gemeente voor de mensen. En binnen uw gemeente, weet ik zeker, zijn ook mensen die werkloos zijn. En met wel. werkloos moeten eerst de werkgelegenheid oplossen en niet met asielzoekers. Dank u wel, meneer Burger. Wat vindt u daarvan? Binnen de gemeente zijn er zat mensen die ook werk zoeken. Daar moeten we het eigenlijk mee oplossen. Dat, dat, dat klopt. En er wordt ook gekeken natuurlijk als er hier aanbod is van, uh, van werk uh, of daar iemand voor in aanmerking uh, komt. Maar als hier een asielzoeker aan de balie staat met een verblijf, verblijfsvergunning en die woont in Goes, dan kan ik niet zeggen, rot u maar op, uh, meneer. Dan hoop ik dat hij uh, aan het werk uh, komt. U zegt dat u op dit moment uh, een twaalftal woningen, of dat u zei 28 mensen moet uw huisvest, dat zijn ongeveer twaalf woningen. Hoeveel mensen zou u kunnen opvangen of willen opvangen? Nee, die taakstelling. Niet meer en niet minder, dat is een maar het prima mag taakstelling. Omhoofd, ik dacht dat u zei, van uh, de Randstad heeft heel veel, krijgt heel veel aanbod. Nee, ik heb gezegd, laat wat meer dwang uh, komen. En zeg als Rijk, wanneer je die proef neemt met meer dwang... van, goh, u heeft de verblijfsvergunning, u mag blijven, gaat u daar wonen... want daar is bijvoorbeeld ook werk voor u. Merkt u dat mensen hier willen wonen? Dat ligt verschillend. De een die zegt van, ik vind het prima hier... want ik uh, zit hier al jaren en ik heb hier op school uh, gezeten... En ik ben hier uh, aan de bak. Maar er zijn er ook die zeggen ik wil naar mijn uh, familie uh, in de Randstad. En uh, waar zit dat verschil in? Zijn dat gezinnen of alleenstaanden die zeggen van ik wil naar de Randstad of mensen die hier willen blijven? Ja, Kun zo, je daar iets zo over zeggen? diep heb ik het niet uh, bekeken. Ik denk als je hier familie hebt uh, dat je al heel snel naar familie uh, toetrekt. Uh, maar er zijn er ook uh, hier en dan denk ik dat is dan mooi goed gegaan die hier op school hebben gezeten en die zeggen van ja ik heb hier vrienden en bekenden en ik heb hier werk gevonden. Ik wil graag in Zeeland uh, blijven. Nou prima dan. En hoe staat de lokale bevolking er tegenover? Hoe zijn er nooit ongeregeldheden? Want nou, ik vind het eerlijk gezegd heel erg blank. Ik bedoel in Amsterdam kijk je om je heen en dan zie je dit niet, hoor. Nee, maar goed, ja, Goes heeft ze bijna 40.000 inwoners. Is ook niet helemaal blank. Want er is ook een Turkse en een Marokkaanse gemeenschap. Van oudsher al Molukse uh, gemeenschap. Dus zo wit uh, is het ook niet. Uh, maar ja, ik denk dat je. Je kent de verhouding in Nederland. De een die roept oprotten met die lui. En de andere die staat er wat anders uh, tegenover. Maar als je hier gewoon serieus uh, werk van je zaken. Uh, of uh, zaak van je werk maakt. En bezig bent. En je actief opstelt uh, en je gedraagt en je komt hier aan de bak... dan hebben de meeste mensen geen probleem met jou. Dank u wel. Ik heb aan de telefoon Geert Leers, minister van Immigratie en Asiel. Goedemorgen, meneer Leers. Goedemorgen. Wat vindt u van het plan om asielzoekers met meer dwang te huisvesten? Nou ja, u, u noemt het met meer dwang. Uh, ik geef aan, het is een initiatief dat ik zelf heb genomen. Uh, ik vind dat uh, wij uh, zeg maar, uh, zo snel mogelijk de mensen een uh, aanbod moeten doen... En dat we moeten zorgen dat de mensen zo spoedig mogelijk als ze toegelaten zijn in Nederland kunnen integreren en weten waar ze terechtkomen. En uh, het biedt daarnaast ook een aantal voordelen, minder bureaucratie. Dus uh, dit voorstel heb ik uh, zeg maar nu, uh, of dit, dit, deze wijziging heb ik nu uh, voorgesteld. En moeten we krimpgemeenten niet meer asielzoekers toewijzen? Ik, ik begrijp niet wat u bedoelt. Wie moet meer. meer Moeten er, mee? moet er niet. Uh, in de Krimgemeente. Moeten daar niet meer uh, asielzoekers komen dan in de grote steden? Nee, kijk. Uh, het is zo dat op dit moment ieder zijn eigen deel moet nemen. Elke gemeente krijgt, naar haar toe van het aantal inwoners. een bepaalde taakstelling. En uh, dat, zo hebben we altijd gewerkt. Um, en die taakstelling die wordt nu, wat mij betreft, snel ook ingevuld. Het mag niet mm. zijn dat er lange wachttijden zijn. Dat is onverstandig. Daarom heb ik ook dit nieuwe systeem voorgesteld. Als er gemeenten zijn die meer willen doen, dan juich ik dat natuurlijk alleen maar toe. En ik denk ook dat het goed is dat gemeenten nadenken... Uh, van we hebben veel voorzieningen, uh, maar helaas uh, we hebben we niet meer zoveel inwoners. Misschien is het wel interessant dat we meer mensen opnemen die als Nederlander nu ook een plaats moeten gaan krijgen in Nederland. En als een gemeente zoals Goes zegt van we willen dat graag, nou dan ben ik het daar hartstikke een mee eens. Dan vind ik dat ook een prima aanbod. Maar is het niet verstandig om ook te kijken van waar behoefte is aan arbeidskrachten? Is zeker, daar moeten we ook naar kijken, want je wilt proberen om een, um, een uh, gezin of een, of een alleenstaan of een asielzoeker die zeg maar, uh, mag blijven, om die zo snel mogelijk ook aan het werk te krijgen. En dus wordt ook goed gekeken of er uh, mogelijkheden in de buurt zijn, dat is zeker waar. Um, maar uh, het kan niet zo zijn dat we zeggen, we gaan iedereen maar in de Randstad uh, huisvesten. En we gaan in de regio's, uh, zeg maar in het zuiden of in het noorden of wat dan ook, uh, dat doen we maar niks. Mij lijkt dat niet verstandig. In die regio's zijn juist veel faciliteiten, is ook werkgelegenheid. En er zijn ook veel voorzieningen, zijn ook vaak huizen. En waarom zou je dan niet zeggen, nou ook daar uh, is het niet alleen een taak. Maar is, zijn er ook extra mogelijkheden om mensen te huisvesten. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je als asielbezoeker naar Nederland komt... waar je weinig tot niemand kent... dat je ervoor kunt kiezen en wilt kiezen om dicht bij familie of vrienden te wonen... die in de stad wonen. Dus dat je daar echt wel meer behoefte aan hebt, persoonlijk. Ja, dat, dat geloof ik ook zeker. En uh, daar waar het mogelijk is, zullen we daar ook rekening mee houden. Maar van de andere kant, daar we nou heel eerlijk zijn... het zijn mensen die hebben moeten vluchten. Die zijn verdreven uit het land van herkomst. En dan is het toch op, het allereerste, op de allereerste plaats van belang dat je een veilige thuisbasis hebt. En niet dat je ook nog zegt, en nu wil ik ook nog een basis hebben die uh, groen, geel of andere kleuren is. En dan wil ik er nog allerlei kwaliteiten bij hebben. Allerbelangrijkste is eerst dat we de mensen weer een toekomst bieden. En die toekomst, die willen we bieden. Daar willen we ook voorzieningen voor creëren. Daar willen we een aanbod voor doen. En dan moet het niet kieskeurig worden van, nou maar dit wil ik niet. En ik wil ook nog dit en ik wil ook nog zus. Dat kan niet. En mij lijkt dat ook niet zo gewenst. We, we willen zoveel mogelijk mensen helpen. We zullen ook goed opletten op letten of er familie of wat ook in de buurt woont. Maar we willen ook eh, wel dat er een concreet aanbod wordt gedaan wat ze moeten accepteren. Heeft u ook reacties van uh, asielzoekers die verplicht uh, ergens gehuisvest zijn? Weet u hoe zij daarop gereageerd hebben? Spreekt u daarmee? Uh, natuurlijk hebben wij met uh, de mensen contact. Uh, we spreken met de mensen. Veel mensen zijn heel erg tevreden. Uh, omdat, kijk, voor, voor deze mensen begint een nieuw leven. En die mensen die hebben in Nederland status gekregen. Ze zijn erkend als vluchteling. En ze mogen naar hun toekomst toe werken. En voor die mensen is dat de nieuwe uitdaging. Nou, en daar willen we ze in helpen. Maar ook door ze zo snel mogelijk een huis aan te bieden. En daar zijn ze over het algemeen heel erg tevreden mee. Dank u wel, minister Leers. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. Ik heb hier uh, wat mails Eentje van Jan Bakker. Asielzoekers met een status zijn geaccepteerde burgers. Niet meer en niet minder. Dus met dezelfde rechten en plichten. Dus ook voor hen geldt wat voor de Nederlander geldt. Men mag wonen waar men wil. Wat zullen we nou krijgen? Ja, wat zullen we nou krijgen? Nee, ook even naar aanleiding van de reactie van de minister. Ik kan niet voor krimpgemeente spreken, want Goes is geen krimpgemeente. Ik zeg alleen, wij hebben een taakstelling en die moeten we vullen... Zeg ook niet van we moeten meer woningen aanbieden... want dan krijg je alleen maar gedoe en discussie over. Dat is ook niet goed voor het draagvlak. En ik vind het van belang dat je toch... en dat die proef moet het uitwijzen... dat je zegt van dwang van joh, ga daar zitten... want daar kom je volgens ons het beste tot, uh, tot, uh, tot je recht. En als je dat niet wil, dan moet je zelf op zoek naar een huis... zoals ieder ander dat in Nederland ook uh, moet. Dat vind ik volkomen terecht, ook ten opzichte van anderen. Ik vind het heel dubbel. Aan de ene kant denk ik echt van... Uh, je moet blij zijn dat je je status hebt gekregen... en dat je een huis toegewezen krijgt. En aan de andere kant vind ik het ook heel erg betuttelend. Wij hebben besloten dat jij hier moet gaan wonen. Ja, nou ja, betutteling is iets van vroeger... maar soms was dat niet zo slecht. Uh, maar we hebben het hier over volwassen mensen, niet hier, over kleine kinderen. Ja, maar je, je praat over mensen die hier uh, gekomen zijn... die hier ook mogen blijven, volkomen terecht. Ze worden woningzoekend. Dan vind ik dat je ze niet een positie moet geven boven andere woningzoekenden uit. En ik blijf ook zeggen als gemeenten zeggen van nou wij hebben hier nog een taakstelling te vullen. Je kan hier aan de bak, dat komt ons niet slecht uit. Waarom zou je dan daar niet kunnen gaan wonen? En mijn punt blijft ook dat ik denk dat asielzoekers in een kleinere gemeenschap makkelijker kunnen integreren dan in een grotere gemeenschap. Maar daar kun je verschillend over denken. Ik ben heel benieuwd wat jullie luisteraars hiervan denken. De stelling van vandaag is, we hebben asielzoekers nodig, met name in de Krimgemeentes. U kunt met ons bellen op 0800-1121. U kunt mailen naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. Nu aan de telefoon hebben we Marti Veldhuizen, coördinator van taakinstelling VHK in Wolvenga. Goedemorgen, meneer Veldhuizen. Goedemorgen. U coördineert je huisvesting van uitgenodigde vluchtelingen in Friesland. Om hoeveel mensen gaat het? Ik de, de, de coördineer de, de reguliere taakstelling voor... Uh, Mag ik heel even? Ik vind dat, dat begrip de taakstelling vind ik zo ontzettend moeilijk. Dat begrijpen we gewoon echt niet. Taak, het houdt gewoon in dat een aantal mensen in een gemeente komen te wonen. Ja, ja klopt. Voor Zuidwest-Friesland zijn dat er 46. 46? Oké. Okay. Um, en uh, hoe gaat dat met die huisvesting? Is dat makkelijk om ze ergens uh, te, te plaatsen? Nou, dus zoals het al eerder is gezegd in het programma, uh, zijn er een heleboel gemeenten die toch wel uh, problemen hebben om uh, te voldoen aan de draakstelling. Daarom ben ik nu voor zuid Friesland bezig. En uh, heel geleidelijk aan uh, worden achterstanden in uh, zuid Friesland ingelopen. Uh, en wat houdt die achterstand uit? in dat er huizen leeg staan? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat er dus uh, als je de tijdstelling cumulatief doortrekt, dan uh, moeten er in Zuid-West-Friesland uh, uh, we nog ongeveer 198 personen huisvesten op een taakstelling van 46,5 jaar. Dus dat is een achterstand uh, van plus minus 4 keer. En hoe lossen jullie dat op? Uh, door extra inspanning te leveren door, uh... en Kiezen mensen vrijwillig voor jullie gebied. Nee, er kiest uh, zelden iemand vrijwillig voor dit gebied. En dat is een van de problemen waardoor de moest zijn ontstaan natuurlijk. Zoals al eerder werd gesteld, uh, een heleboel... Uh, gaan toch graag naar, uh, naar de grotere steden... omdat er al familie zit, ook er zijn landgenoten enzovoort. En ze hebben het idee dat daar meer werk is. En hoe ah, overtuigd is je ze dan om toch naar Friesland te komen? Uh, niet. Dat lukt niet. Er zijn hele leuke acties op geweest. Uh, een hele tijd gauw was ze uh, door uh, onder andere de gemeente Skorstelan. Een uh, hele mooie presentatie gemaakt waarmee ze naar de AZV's gingen enzovoort. En het rendement daarvan was hoegenaamd uh, nul. Dus het gaat gewoon dus nergens toe leiden, dit, deze taakstelling. Nee, net... CQ het plaatsen van mensen in steden waar ze niet ja, uh, willen wonen. Jawel, ja, ja, dat gaat wel ergens toe leiden. En het is over het algemeen zo. Als ze één keer uh, in Friesland zijn... Nou zijn ze eigenlijk redelijk tevreden. Uh, dan komen ze erachter dat het eigenlijk best wel, uh, wel leuk is... en dat de Randstad niet uh, zaligmakend is. Waarom willen maar mensen naar de Randstad? jullie, er... landgenoten. Nou, daar kan je niet tegenop boksen, lijkt me. Nee, dat is, dat is heel moeilijk. Maar als je op een gegeven moment uh, bepaalde nationaliteiten in je gemeente hebt... is het natuurlijk makkelijker om daar andere mensen met dezelfde... Uh, ...nationaliteit uh, bij te krijgen. Ik ga even naar uh, burgemeester Verhulst. Hebben jullie hier een bepaalde concentratie van nationaliteit... ...of is het uh, kriskast door elkaar? Wat, nee, wat is, voor kie groes kiest? Dat, is, dat hangt af wat er natuurlijk in de AZC's uh, zit. Uh, maar er zijn wel Somaliërs, uh, Afghanen, Irakezen... ...die voor uh, gemeenten in Zeeland uh, kiezen. En uh, in Friesland hebben ze moeite dat mensen er niet voor kiezen en bij jullie? Nou, wij kunnen, ja ik mag het woord van u niet meer gebruiken, maar wij ik kunnen die taak stellen. Een... Dus ja, het is zo dat men sneller inderdaad naar grote steden trekt. Maar er zijn er ook wel die hier uh, blijven. En dan komen ze gelukkig ook uh, aan de bak. En daarom denk ik ook dat de proef met enige dwang, ja dat mag ik van u ook niet meer gebruiken. wel. ik hou wel van de dwang. Dat dat, maar... dat best wel helpt. Ja, mevrouw Kats, ik heb een beller. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw mening? Ja, ik heb de uitzending niet helemaal gehoord. Ik viel erin. Maar ik heb twee dingen gehoord. Ten eerste dat uh, de mensen uh, behandeld moeten worden als echte burgers zodra ze die status hebben gekregen. Ja. Wat vindt en, u daarvan? Uh, ten tweede, <coughs> en ten tweede, pardon. <coughs> en ten tweede dat um, ze maar blij moeten zijn met wat ze krijgen. Dat ze zeg maar, zich echt, echt, echt moeten gaan inzetten. En dat ze niet meer moeten krijgen dan de anderen. Ja, en wat vindt en, u daarvan? Uh, nou, ik moest onmiddellijk denken... en daarom belde ik nog voordat u het nummer had gezegd... Uh, op aan... Ik, be, ik moest onmiddellijk denken aan na de oorlog... toen de Joden terugkwamen uit de kampen. Ja. En uh, de overheid zo bang was... Uh, om het weer fout te doen... afgezien van alle antisemitische maatregelen... die daarna nog genomen zijn... met terugbetalingen van dingen en, en belastingen en dergelijke. Maar ik heb het nu over... de maatregel dat mensen... beschouwd moesten worden... Als gewone burgers en geen extra hulp mochten krijgen. Ja, en nu stelt dat is een heel verschrikkelijke maatregel geweest voor velen die berooid van alles. En van iedereen. Uh, uh, van alles en iedereen letterlijk. terugkwamen. Okay. En daar moest ik zo sterk aan denken dat ik in mijn opwelling de telefoon pakte. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Dank u wel voor uw belletje. Maar ik de analogie de... heel verschrikkelijk. Wat zegt u? Dat ik de analogie. Van nu en toen heel verschrikkelijk vindt ja, die hebben wij niet getrokken, mevrouw Kat. Dus nee, het nee, nee, nee, me. ik heb het horen zeggen door twee andere mensen. Ja, maar wat vindt Dank u er u Dank u, prima. Ja. Um, mensen moeten eigenlijk uh, ja, we, we moeten ze niks opleggen. Ja, kijk, ja, die analogie die heb ik ook niet getrokken. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke Gaat een vergelijking. Ver, vind nee, ik begrijp de emoties uh, wel, uh, maar Kijk, als iemand dat aanbod krijgt en die zegt van... ik doe het niet, daarmee laat je iemand niet aan zijn lot over... dan komt hij in de positie, net als ieder ander... dat hij zelf op zoek moet naar een, uh, naar een huis. Ja, en daarmee zeg je niet van... u komt niet meer aan de bak. Nee, je moet net als ieder ander dan op zoek... terwijl je eerst een aanbod hebt gekregen. Ik zie niet wat daar verkeerd aan is. Dank u wel. Zo'n half uur vliegt er doorheen... en met name als de gesprekspartners boeiend zijn. Ik wil graag Martie Veldhuizen bedanken voor de telefonische bijdrage. René Verhulst, burgemeester van Kroes voor de Gasvrijheid en de aanwezigheid in de bus. En Geert Leer sterk de wens met de uitvoering van het beleid... en het nemen van besluiten waar elke in Nederland woonde burger bij gebaat is. En uiteraard de luisteraars. Zonder jullie zou deze uitzending niet deze uitzending zijn. Dank voor de mails, de tweets en de telefoontjes... en dank aan de mensen achter het scherm die dit mogelijk hebben gemaakt. Techniek, Paul Rijman. Redactie, Sloijma die Internet, Aerts, Productie, Hans Twint. De stagiair, Jeroen. Eindredactie, Steven. Na het nieuws, Deborah Blackhorst. Morgen zijn wij er weer. Vanuit Amsterdam.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 Plus Magazine, omdat u meer wilt weten. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening Atomstroom.nl. Dit is Radio 1.